7 uur. Dit is Radio 1. Met Frederik de Jong en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De nieuwjaarstoespraak van president Poetin. Hij gaat terrorisme keihard aanpakken. En in Rotterdam had de politie het druk afgelopen nacht. U hoort daar al meer over in het NOS-journaal met Kees Groot. Inderdaad, op verschillende plaatsen in het land... is de brandweer vannacht aangevallen bij het blussen. Daarbij zijn een aantal raddraaiers aangehouden. In onder meer Gouda, Schiedam en Rotterdam trad de politie op. En volgens een woordvoerder zijn er in de regio Rotterdam... opvallend veel mensen ernstig gewond geraakt. In spijkenissen raakten een vader en zoon gewond aan het hoofd... bij het afsteken van vuurwerk. In Vlaardingen heeft een man een vuurjakprojectiel in een betonnen vuilcontainer gegooid. En vervolgens is die gehele vuilcontainer geëxplodeerd. Daarbij heeft hij verwondingen opgelopen aan hand en been. En in de Koedootstraat in Rotterdam heeft een 47-jarige Rotterdammer zijn hand verloren... bij het afsteken van een illegaal stuk vuurwerk. En in Rotterdam en omgeving sprongen door zwaar vuurwerk ook opvallend veel ruiten. Bij de website vuurwerkoverlast.nl zijn tot middernacht ruim 75.000 klachten over vuurwerk binnengekomen. Volgens initiatiefnemer Bonte is dat iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Klagen over vuurwerkoverlast kan bij de website nog tot 4 januari. Vorig jaar waren er in totaal 80.000 klachten. Bonte verwacht dat er dit jaar iets meer zullen zijn. Bij Hollandse Rading zijn twee mensen om het leven gekomen toen de auto waarin ze zaten in een kanaal reed. Twee inzittenden hebben het ongeluk overleefd. Ze zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde tegen half twee vannacht. Toen de politie aankwam waren de twee gewonden al op het droge. De politie weet nog niet hoe de auto te water is geraakt.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 De effectenbeurs op Wall Street hebben hun beste jaar gehad sinds de jaren 90. De Dow Jones Index ging het afgelopen jaar ruim 26% omhoog. Dat is de grootste jaarwinst sinds 1995. De S&P 500 sloot 30% hoger dan een jaar geleden en beleefde daarmee het beste jaar sinds 1997. Eerder sloot de Amsterdamse AEX het beleggingsjaar 2013 goed af... met een rendement van 17 Dat is het beste resultaat sinds 2005. Volgens analisten zijn er signalen... dat de beurzen ook de komende maanden zullen blijven stijgen. En dan nog het weer. Het is vandaag vrijwel droog. Met af en toe zon. Het wordt 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Aan zee waait het dan flink. Vanaf morgen een paar dagen wisselvallig en zacht. Met middagtemperaturen rond 10 graden. Ik zal het niet verbazen. Er staan geen files, vuurwerkoverlast en ongeregeldheden. Daar gaat het over, over ruime een minuut.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 U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op VolvoCars.nl. In het Brabantse veen is door de bevolking laconiek gereageerd op de ongeregeldheden met jongeren. Ja, We zijn allemaal uh, zondige mensen. Hè? Dus, uh, bijzonder zon, is waar op de eerste steen. 100 jongeren zaten in de cel vannacht omdat ze de politie aanvielen. Straks een reportage uit Veen en we bellen met de politie in Rotterdam. Het LOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Op verschillende plaatsen in Nederland is de jaarwisseling rumoerig verlopen. In Gouda en Schiedam moest de ME eraan te pas komen. Omstanders bekogelden ze met vuurwerk, stenen en glas. We gaan eerst naar Rotterdam. Politie rotterdam Rijmond, Lilian van Duivenbode is daarvan. Mevrouw van Duivenbode, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het bij u gegaan, de jaarwisseling? Wij hebben tijdens de jaarwisseling een aantal kleine branden gehad. We hebben één grote brand gehad. Er zijn een aantal vernielingen met vuurwerk gepleegd. En er raakten een aantal mensen ernstig gewond als gevolg van vuurwerk. Branden buiten of binnen? Er zijn autobranden geweest, kleine autobranden, kleine woningbranden. Um, en ook op straat, dus dat verschilt. En mee moest er in Schiedam aan te pas komen om de brandweer het werk te kunnen laten doen. Wat is daar gebeurd? Kunt u daar iets over vertellen? Ja, er was buiten op straat een brand. En de brandweer uh, was bezig met bluswerkzaamheden toen zij werden bekogeld met vuurwerk. En om uh, de veiligheid van die brandweermensen te garanderen is de ME daar ingezet. En die uh, is ook op, heeft, heeft ook op moeten treden? Ja, de ME is daar in actie gekomen en hebben één persoon aangehouden... om uh, de brandweer uh, de ruimte te geven om hun werk uit te voeren. En wat voor soorten vuurwerk heeft u aangetroffen? Ik heb uh, dingen gehoord waarvan ik dacht, het lijkt wel een bomaanslag. Wij hebben uh, niet vuurwerk aangetroffen. Wij uh, hebben uiteraard gedurende de nacht gesurveilleerd... en ongeregeldheden uh, aangepakt... Maar we, zijn een, we hebben natuurlijk geen vuurwerk in beslag genomen. We zijn, geweest bij, we zijn als hulpverleners op straat geweest en als handhavers op straat geweest. Daarbij hebben we wel een aantal gevallen gezien van uh, vuurwerkletsel. Waarbij uh, we bij een aantal gevallen wel kunnen stellen dat het om zeer zwaar illegaal vuurwerk gaat. Ja, zwaarder dan andere jaren? In andere jaren waren ook al wel hele zware illegale soorten in omloop. En die hebben we ook dit jaar weer gezien. Hoeveel mensen zijn er in totaal opgepakt? Die cijfers zijn op dit moment nog niet beschikbaar. U uh, kunt zich voorstellen dat die regeling nog uh, steeds bezig is... en dat dat soort cijfers pas op een later tijdstip... dat daar een goed overzicht van is. Nou, zijn dat dan tientallen of nog meer? Uh, dat Ongeveer. zal ongetwijfeld. Die cijfers kan ik u nu nog niet geven. Nou, dan horen we daar nog van. Mevrouw Van Duivenboden van de politie Rotterdam-Rijnmond. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het is acht minuten over zeven in Medemblik. In Noord-Holland is gisteren aan het begin van de avond... een man omgekomen door vuurwerk. De man van 51 jaar oud overleed ter plekke. Het is de eerste vuurwerkdode sinds 2011. José van Dijk van de politie Noord-Holland, goedemorgen. Goedemorgen. Is daar al meer over bekend? Nou, er is een onderzoek naar gedaan. En uh, die man is overleden helaas uh, vanwege ernstige hoofdletsel door vuurwerk. Wij kregen gisteren om uh, 18.22 de melding binnen... Dat er een ernstig incident had plaatsgevonden aan het geldeloze Pad in Medeblik. En helaas troffen wij uh, daar de overleden man aan. En wie was het? Het was een 51-jarige inwoner uit Medeblik. En was het zijn eigen vuurwerk? Nou, dat is allemaal nog uh, deel van onderzoek. En uh, later op de dag komen wij met meer informatie over allerlei incidenten. Dus uh, ja, als u Politie-NL in de gaten houdt kan iedereen dat lezen. Ja, maar we willen graag nu al iets meer weten, mevrouw Van Dijk. Wat, wat, was het een gevaarlijke situatie daar, rond dat vuurwerk? Bedoelt u een blik zelf? Ja, zeker. Nou ja, en, nou, rond ja, dit geval, bij deze u... man. Ja, dat, dat, dat is helder. Anders was dit allemaal niet gebeurd. Ja, maar goed, ook voor omstanders, bijvoorbeeld, of voor de buurt? Dat had gekund, ja. Dat had gekund. Nou, dan zijn we heel benieuwd naar nadere informatie... Dan wachten we daarop. Nou, we hoorden toch Prima, ook iets over. Dag. Bent u er nog, mevrouw van Dijk? Ja, ja, ja ik ben er nog. We ah, hebben begrepen ja. van een buurvrouw die heeft gezegd dat het ging, uh, gaat om een vader van drie kinderen. Weet u dat ook? Nou, weet u, uh, dat zijn dingen wat voor ons uh, uh, eigenlijk nu helemaal niet belangrijk is om verder te melden. Voor ons, wat we gisteren gedaan hebben, is daar te plaatsen gekomen, daar gekeken voor de veiligheid van anderen. Uh, nou ja, goed uh, daar onderzoek naar gedaan over wat daar precies heeft plaatsgevonden. En zoals ik al zei, we komen later met bericht op politie.nl Dank u wel, Joze van Dijk van de Politie Noord-Holland. Afgelopen nacht is er voor miljoenen euro's de lucht in geknald. Niet iedereen is even blij met dat vuurwerk. Tienduizenden mensen hebben geklaagd met het meldpunt vuurwerkoverlast. Steller staat nu op 75.000, bijna 75.000. kunt u zelf zien op vuurwerkoverlast.nl. En al jaren voert de Rotterdamse GroenLinks-fractievoorzitter Arno Bonte actie tegen vuurwerk. Hij is ook de man achter dit meldpunt. Als het aan hem ligt, geven alleen gemeenten in de toekomst nog een vuurwerkshow. Meneer Bonte, goedemorgen. Goedemorgen. Waar heeft u gevierd? Uh, nou, ik heb het zelf in Rotterdam gevierd bij de Erasmusbrug. Uh, en dat is volgens mij hoe dat in de toekomst ook zou moeten. Uh, namelijk een professioneel georganiseerde vuurwerkshow. Was trouwens fantastisch. Uh, mooier dan voorgaande jaren, vond ik zelf. Mm -hmm. uh, maar gelukkig ook heel veilig. En uh, in tegenstelling tot ja, het vuurwerk wat uh, zelf door mensen wordt afgestoken. En waar, uh, nou, we hebben het net gehoord, uh, toch heel veel ongelukken uh, mee zijn gebeurd. Heel veel schade mee is aangericht. Uh, ja, en dat zou in de toekomst wat mij betreft en wat heel veel lokale GroenLinks-fracties bet uh, betreft uh, anders moeten. Ja, u voert al jarenlang campagne tegen het afsteken van vuurwerk door particulieren. U kreeg daar altijd wel enige publiciteit mee, maar nooit zoveel als nu. Hoe komt dat, denkt u? Nou, de overlast van vuurwerk die neemt elk jaar eigenlijk toe. En je ziet dat steeds meer mensen zeggen... ja, dat moet toch anders. Uh, dat moet niet meer elk jaar gaan met zoveel ongelukken... met zoveel schade en met zoveel overlast. Dat zou op een andere manier georganiseerd moeten worden. Ja, en naarmate die overlast toeneemt... neemt de draagvlak voor een hervorming van de vuurwerktraditie ook toe. Want wat voor soort klachten zitten daarbij bij die 75.000? Nou, dat is heel uiteenlopend. Uh, je ziet dat het grootste deel van de klachten is uh, binnengekomen... nadat uh, de luchale vuurwerkverkoop begonnen is. Eigenlijk is er massaal uh, toen al vuurwerk afgestoken. Uh, nou, dat, dat uh, loopt uiteen van uh, geluidsoverlast, vaak ook tot midden in de nacht... Uh, tot uh, daadwerkelijke vernielingen die zijn aangericht... Uh, opgeblazen uh, bushokjes, opgeblazen brievenbussen, kliko's die de lucht invliegen... Uh, uh, tot, uh, dat is uh, vooral ook gisteren voorgekomen... Vuurwerk, wat doelbewust ook naar mensen toegegooid wordt, mensen die beschoten worden met vuurwerk. En mensen die zich gewoon onveilig voelen op straat. Doordat er ja, op een onveilige manier vuurwerk wordt afgestoken. Nou, Verbod zal het niet op lossen, met die Bonte. Want dan gaan mensen toch misschien nog meer het uh, vuurwerk illegaal halen. Nou, uh, dat is uh, de vraag. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar België, een stad als Antwerpen of een stad als Brussel, uh, waar ze een aantal jaar geleden gezegd hebben, uh, we moeten af van die overlast. We gaan dat gewoon uh, als gemeente, gaan we dat uh, centraal organiseren op een veilige en professionele manier. Hmm. Nou, uh, daar is het ook geen enkel probleem uh, en de meeste mensen vinden dat ook fantastisch. Dat is maar... wat mij betreft ook een voorbeeld voor Nederland. Dus steken daar particulieren dan geen vuurwerk meer af in Antwerpen? Nauwelijks. Um, goed, het, het zal op enkele plekken nog voorkomen. Uh, dus um, hey, je voorkomt dat nooit helemaal, maar dan is het ook veel makkelijker uh, te handhaven. Dus ik ben ervan overtuigd dat we uh, naar zo'n situatie ook toe kunnen in Nederland. Uh, dat zal wellicht een aantal jaar duren, um, maar die noodzaak is er echt. Maar was die traditie net zo groot in België? Want ik herinner me dat ik daar ooit oud en nieuw heb gevierd. Ik heb zelfs twaalf uur gemist, omdat er helemaal geen vuurwerk werd afgestoken. Nou, het is in België inderdaad per gemeente geregeld. Uh, maar tot een aantal jaar geleden was het in Antwerpen eigenlijk net als in Nederland gebruikt dat iedereen voor zich zijn eigen vuurwerk afstak. Nou, uh, die overlast die liep ook de spuigaten uit. En toen heeft het gemeentebestuur gezegd, uh, dat gaan we gewoon op een andere manier, op een veilige manier doen. En dat gaat nu naar tevredenheid van bijna iedereen. Uh, nou, dat is... In mijn ogen ook iets waar we nu naartoe moeten. Uh, een grote meerderheid van de Nederlanders uh, die, uh, die vraagt daar ook om. Het is ook nu tijd aan de Tweede Kamer om daar gehoor aan te geven... en om stappen te nemen naar een situatie waar dat vuurwerk gewoon professioneel wordt afgestoten. Moet de Tweede Kamer dat natuurlijk wel oppakken? Wat gaat u daarvoor doen? Nou, wat uh, we gedaan hebben, um, 15 uh, GroenLinks-fracties hebben het uh, initiatief genomen... tot de website uh, vuurwerkoverlast.nl. Daar zijn die 75.000 meldingen binnengekomen... Ja. Uh, die uh, meldingen kunnen overigens nog tot 4 januari gedaan worden. Mm -hmm. uh, daarna zullen we een uh, rapport maken over die meldingen. In beeld brengen uh, wat de aard van de overlast is... waar de overlast het grootst is... Uh, dan zullen we een aantal voorstellen richting het Tweede Kamer doen. Uh, bijvoorbeeld om de afsteektijd uh, te bekorten. Uh, om um, de zwaarte van het vuurwerk... want het vuurwerk is steeds zwaarder geworden in de afgelopen jaren... Uh, om uh, daar regels uh, voor te stellen. En richting gemeente uh, doen we ook de oproep... om het voorbeeld te volgen van bijvoorbeeld de gemeente Nieuwegein... en de gemeente Vlaringen. om op plekken waar die overlast heel groot is... om daar vuurwerkvrije zones in te voeren. Ja, maar... Dat heeft heel goed gewerkt dit de... jaar... En dat zou wat mij betreft in meer gemeenten kunnen. Nou, dan is het natuurlijk toch nog blijvend. Hoe gaat u nou dan zorgen dat politiek, politiek dat op gaat pakken? Een nieuw burgerinitiatief? Nou, dat hebben we ooit een paar jaar geleden Precies, gedaan. Precies, 2010. En ja, dat werkt uiteindelijk heeft... niet. Daar heeft de Tweede Kamer zich uh, niks van aangetrokken. Uh, inmiddels is het draagvlak voor een wijziging van die vuurwerktraditie is echt toegenomen. Uh, dus ik hoop dat de Tweede Kamer dat ook voelt. Uh, de Tweede Kamer ja, loopt een, een paar stapjes uh, achter uh, de opvatting, uh, de brede opvatting in de samenleving aan. Maar ik hoop dat ze uh, wel snel ook in actie komen. Want de manier zoals het nu gaat, die enorme overlast door vuurwerk, ja, zo kan dat niet langer. Arno Monte, man achter vuurwerkoverlast.nl. Hartelijk dank dat u zo vroeg wilde opstaan voor ons. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja, want het is inderdaad nog maar 16 minuten over 7. Deze oudjaarsavond was in het Brabantse dorp Veen anders dan alle andere jaren. Eerder waren immers honderd jongeren opgepakt na rellen met de politie. Zij hadden een autovrak in de brand gezet. Een traditie in Veen, notabene. Toen de politie ingreep, bekogelden de jongeren de agenten met vuurwerk en flessen. En toen werden ze opgepakt. Omdat er niet genoeg cellen beschikbaar waren in de omgeving van Veen... zitten de jongeren nu ook vast in kamp Zeist. Ook nu nog. En dus was het... Een een stuk rustiger in Veen op Oudjaarsavond. Verslaggever Karin Alberts. In de Nederlands hervormde kerk van Veen... wordt op Oudjaarsavond... traditioneel een dienst gehouden. Om half negen is de kerk uit. En dan komt er toch een mensenmassa uit. U heeft volgens mij geen last van leegloop van kerken. Hier. Nou, nu wel, hè? dit moment. Ja, nu wel, letterlijk. <laughs> nee, Veen levert het best wel. Hè. Ja, gelukkig wel. Hè. Ja, en dat dus, is een mooie uh, traditie om op oudejaarsavond dan met z'n allen naar de dienst te gaan. Ja, ja en, morgen, en morgenochtend en uh, iedere zondag tot twee keer. Hè. Dus, ja. Uh, ja. Is het binnen nog gegaan op een of andere manier over de incidenten van gisteravond? Tijdens ja. de gebeden? Of... Ja, leuk. hebben we het over gehad. Ja. In welke dus... zin? Nou, ja, we zijn allemaal net zo slecht. Dus uh, zijn we, uh, ja, we zijn allemaal... Uh, Zondige mensen, hè. Dus wie uh, zonder zon is, werpt de eerste steen. Dus... Heeft u zelf vroeger ook wel eens auto's in de fik gestoken? Ik heb best wel een brandje gesticht, dus uh, nou, daar groeien wij mee op. Dus, ja. Ja. Het hoort bij de traditie, geloof ik ook. Ja. En dat is die dienst. Ja, we moeten onze zon een beetje verbranden, zeg maar. Hè? En dan het jaar schoon beginnen. Dus... Zeg maar, nu zijn er honderd jongeren die opgepakt zijn. En daarvan is nu nog niet duidelijk voor de ouders waar ze zijn. In Zeist, in Kamp Zeist of een van de andere complexen. Uh, wat doet dat? Ja, dat is wel... Uh, ja, je denkt er natuurlijk aan. Maar ja, uh, de meesten die opgepakt zijn, die zijn volwassen. Dus, uh, ja. Aan de andere kant, ik kan me voorstellen dat de sfeer een beetje anders is nu met het oude jaar. Als er zoveel mensen ontbreken. Er zijn er 100 opgepakt, en misschien dat er 50 uit Veen komen en 50 elders vandaan. Nou ja, dan schieten er dan 4, uh, 2350 mensen over. Dan uh, kunnen we nog wel een leuk feestje maken vanavond hoor. Dus, uh... Nou, wij komen net uit de kerk. Ik uit de kerk. U, u zei, u, u komt net uit de kerk. Ja, en er is de zorg uitgesproken ook over onze jonge kinderen. Kijk, mijn eigen kleinkinderen zitten ook in de gevangenis. Echt waar? Huh? Ja. En weet je ook waar? Want ze zitten op verschillende plekken nou, in Nederland. Ja. Hè? Mijn dochter in Zijstem, de andere weet ik niet. Maar ja, daar hebben wij ook verdriet van. Ja. En daarom hebben we in de kerk ook voor iedereen gebeden, ook voor de overheid. Dat die kracht mag ontvangen om de, om de rust te bewaren. Kijk, wij staan als kerk niet buiten de maatschappij. Dit gaat ons ook allemaal aan. En wanneer hoorde u dat uw kleinkinderen ook vastzitten? Uh, gisteren. En mijn uh, kleinzoon zei nog van... Opa, ik doe helemaal niks. Maar het schijnt dat ze gewoon gearresteerd zijn allemaal in, in Lattea. Dus ja, ja, altijd, ik, zijn ze? Uw 23 en uh, 18. Maar er is ook verontwaardiging. Bijvoorbeeld de advocaat van een deel van de arrestant heeft gezegd... Van, maar er zijn mensen willekeurig opgepakt. Die ja. Helemaal niks met die branden te maken nee, hadden. Dat, dat ik is veel dat te groot. Ik, ik ben er niet bij geweest, dus ik praat ook als buitenstander. Ja. Maar er zijn, ik ken mensen die dus gewoon regelmatig elke avond even naar de thee gaan. Een glaasje bier drinken, weer naar huis gaan. Als je daar dan zit en je wordt dan zo opgepakt... dan denk ik, is dat rechtmatig? Ja. En ze hebben nu wel een hele vervelende oudejaarsavond... Inderdaad, en wij ook. Ja. Dus we kunnen alleen maar voor onze kinderen bidden. Wat doet u nu als familie? Gaat uh, u wel iets van een gezellige avond hebben? Jongen, ik ben, ja, ik ben met mevrouw samen. Dus straks komen onze kinderen nog, onze kinderen nog een nieuwjaar, zeg maar. Maar het drukt toch een stempel op de hele avond. dat vind ik jammer. Ook voor de gemeente. 2014 wordt een belangrijk jaar voor Rusland. President Poetin had er allemaal ook veel over te zeggen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Wait, I'm wrong. I should have done better than this. Please, I'll be strong. I'm finding it hard to resist. So show me what I'm looking for. Show me what I'm looking for. 2014, dat is het. Het moet echt het jaar worden van de Russische president Poetin. 7 februari, dan beginnen de Olympische Winterspelen in Sochi... en hij heeft er echt alles aan gedaan om die naar Rusland te halen. Maar er zijn ook zorgen, over de Russische economie bijvoorbeeld... en over terrorisme. In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde Poetin aan... dat hij de terroristen wil bestrijden tot ze compleet vernietigd zijn. terroristen... Dat Polna Al dus een vastberaden Poetin. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Goedemorgen. Goedemorgen. Poetin haakt echt in op het allerlaatste nieuws. Was dat ook de verwachting? Was dat ook de verwachting? Uh, dat was de verwachting, ja. Uh, het is heel waarschijnlijk dat die uh, toespraak... de nieuwjaars toespraak aanvankelijk al uh, uh, zo niet opgenomen... dan in ieder geval toch al geschreven was... Uh, op het moment dat die bomaanslagen plaatsvonden in Volkograd. Dus iedereen wist dat, uh, dat er in alle haast een nieuwe toespraak moest komen. Uh, en er zijn er zelfs twee gekomen. Die kun je ook alle twee nog zien op het internet. Uh, wat je net hoorde, die heb ik gisteravond hier in Moskou uh, kunnen bekijken. Maar er was ook nog een andere, uh, in een wat rustiger setting... waar die niet praten over... Uh, uh, over uh, uh, bomaanslagen. Dus dat is misschien de eerste versie geweest. Maar deze tweede versie ging dus inderdaad over uh, ja, de zorg... over de, uh, de terreur en ook de Olympische Spelen... waar Marcel net op zin speelde. Ja, met hele ferme taal. Uh, enigszins begrijpelijk omdat bij die aanslagen... afgelopen zondag en maandag 34 mensen om zijn gekomen. Maar uh, compleet vernietigen, is, is dat zijn uh, normale taalgebruik? Ja, dat is eigenlijk zo. Is hij ook begonnen toen, toen die president werd in 2000. Uh, toen, toen had hij het uh, over uh, het, het koud maken van terroristen op de play. In, in dat, soort, uh, dat soort termen liet hij zich uit. Nou, dat zijn, dat zijn uh, klassiekers geworden van Poetin. En hij heeft in de loop van de jaren nogal vaker dat soort, dat soort woorden laten vallen. Maar het is inderdaad dat, dat taalgebruik, inderdaad dat, dat vernietigen, wat, je, wat, je, ja, wat voor ons heel vreemd in de oren klinkt, uh, dat is zo'n beetje het meest, de meest sterke taalgebruik taal die hij dan mag gebruiken als president uh, in het publiek... Uh, om zich te uiten over die terroristen. Overigens heeft Poetin uh, meteen na het nieuwjaar is hij afgereisd naar Volgograd. En heeft hij dus uh, de afgelopen nacht heeft hij, uh, ook gewonden bezocht in ziekenhuizen in Volgograd. En heeft hij daar uh, spoedberaad gevoerd met, uh, met zijn veiligheidsministers... over ja, nieuwe stappen in de strijd tegen het terrorisme. Dan laat hij zien dat het hem ernst is. Ja, dan de Olympische Spelen, uh, Geert. en Sochi, Olympische Winterspelen. Is Rusland daar nou wel klaar voor? Wat heeft hij erover gezegd? Nou, uh, ze zeg, Rusland zegt dat, dat alles klaar is. En, en gisteravond tussen de, de, de uitzending op televisie door na, na 12 uur uh, zag je ook allemaal prachtige beelden van, van Sochi. En heel veel blije mensen en mooie sportcomplexen en wat, wat iets meer zei. Uh, maar uh, ja, we weten dat, dat nog niet alles klaar is. Dat waarschijnlijk tot de laatste minuut, uh, tot, tot, uh, tot uh, 6 februari er zal worden gewerkt om dat allemaal op tijd klaar te krijgen. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk zal dat allemaal wel. Verlopen, ook wat de veiligheid betreft, goed verlopen, ook wat de veiligheid betreft. Maar dan is de grote vraag: uh, ja, wat gebeurt er naast Sochi? Uh, wat moet je doen met al die gebouwen die er zijn? Het stadion, het Olympisch stadion, dat alleen maar klaar is voor de openings- en de sluitingsceremonie en verder niet zal worden gebruikt, want het is nog niet klaar. En, en ja, er zijn enorm veel vragen, ook over de kosten van die Olympische Spelen, die waarschijnlijk uh, de duurste zijn, uh, ooit georganiseerd. En er zijn nog helemaal geen plannen voor wat er daarna mee moet gebeuren. Uh, nou, er zijn plannen in ieder geval om sommige, uh, uh, sommige objecten weer af te breken. Dat zou ook heel logisch zijn. Uh, andere zoals dat stadion, dat zal waarschijnlijk dan worden, verder worden uh, opgeknapt uh, en, en afgemaakt uh, in de richting van het uh, WK voetbal dat in 2018 moet plaatsvinden. Dus daar zal het worden, voor worden gebruikt. Maar ja, er zijn enorme complexen van het Olympisch dorp, hotels die zijn gebouwd, uh, een hele een soort een kopie van van een, uh, een alpen skioord dat uit de grond is gestampt... daarin wat ooit een slaperig bergstadje was... En ja, iedereen weet dat daar ook na Sochi geen mensenmassa's naartoe zullen gaan... om daar wintersporten te, te gaan vieren. Um, dus dat, dat, blijft, dat blijft een hele grote vraag. Ja. prestigeproject dus is belangrijk voor Poetin en voor Rusland... dat, dat het wel gaat slagen, de Olympische Winterspelen natuurlijk. Uh, daarna, want Geert, we hebben gezien dat Rusland zich zeer profileert... op het internationale politieke vlak ook met Syrië. Zullen we dat blijven doen in 2014? Dat zullen ze blijven doen, want dat is eigenlijk het enige terrein... waarop Poetin uh, ja, successen kan boeken. Uh, en en dat, dat, dat, ja, dat slaat ook aan binnenlands, in Rusland zelf. Uh, want ja, buiten dat, buiten die, die, dat internationale veld... Uh, gaat het allemaal niet zo goed in Rusland. En, uh, ik bedoel, Rusland heeft, is straks ook is, is nu per 1 januari uh, de voorzitter van de G8. Uh, straks in juni zal in Sochi ook de G8-top plaatsvinden. Um, en en daar, ja, daar, daar zullen we opnieuw zien, Nick... dat Rusland wat dat betreft een beetje een vreemde eend in de bijt is. Ook politiek en economisch. Uh, maar wat er ook daarbij te sprake zal komen... is ongeveer de economische situatie in Rusland. En die is niet goed. Uh, we ja. hebben het afgelopen jaar gezien dat, dat er echt sprake is van stagnatie. De groei was geloof ik anderhalf procent, niet meer afgelopen jaar. Dat is veel en veel te weinig. Terwijl Poetin bij zijn aantreden... als president in 2012 allerlei dingen heeft beloofd. Verhoging van lonen en pensioenen, hervorming van het leger... modernisering van het wapentuig. En als je dat allemaal wil uitvoeren... dan heb je een economische groei nodig van 7% per jaar. En dat gaat de komende jaren gewoon niet gebeuren. Het gaat langzaam slechter in Rusland. En je ziet bijvoorbeeld ook... aan de, de verkoop van, van personenauto's, dat die is afgelopen jaar...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 Bij de website vuurwerkoverlast.nl zijn tot middernacht ruim 75.000 klachten binnengekomen. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Klagen over vuurwerkoverlast kan bij de website nog tot 4 januari. Vorig jaar waren er in totaal 80.000 klachten. Naar verwachting zullen er dit jaar dat er iets meer zijn. Bij Hollandse Rading is een auto in het water gereden. Daarbij zijn twee doden gevallen. Twee inzittenden raakten gewond. Toen de politie aankwam waren de twee gewonden al op het droge. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend.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 En voor het weer op deze nieuwjaarsdag naar Weerplaza Michiel Severin. Vanochtend is het vrijwel overal droog en van tijd tot tijd schijnt de zon. Maar de wolkenvelden, die hebben de overhand. Ook vanmiddag zien we af en toe nog de zon schijnen. Maar de kans op regen neemt dan al wel toe. Want er trekt weer een regenstoring richting het land. En vooral later in de middag en in de avonduren trekt hij dan echt het land binnen. Temperaturen zijn ook vandaag gewoon weer hoog. Net zoals de afgelopen weken. Temperaturen liggen vanmiddag tussen de 6 en de 9 graden. De wind komt uit het zuiden, maar het is matig tot krachtig... maar neemt vanavond tijdens het regengebied toe naar hart aan zee. Dat is windkracht 7. Ja, maar... En ook morgen, overmorgen en in het weekend blijft het wisselvallig... en het wordt nog zachter, plaatselijk meer dan 10 graden. Het lijkt on Amerikaans legaal marihuana verkopen en gebruiken... maar het mag sinds vandaag in Colorado. Na de ster hoort u daar meer over.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 Ze noemen het Groene Woensdag in de Amerikaanse staat Colorado. Vanaf vandaag is het daar legaal om marihuana te verkopen en te gebruiken. De bevolking van de staat heeft daarvoor gekozen in een referendum. Correspondent Wouter Zwart in Washington vertelt dat dit de eerste staat is... waar ze dat gaan toestaan en dat de voorwaarden aan zijn verbonden.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 Uh, ze moeten heel veel belasting gaan betalen. Kortom, het zijn allemaal zulke strenge regels. Uh, er zijn pak en beet zo'n 20 win uh, 200 winkels uh, die uh, uh, een licentie van de staat hebben gekregen. Maar eigenlijk maar een stuk of acht hebben tot nu toe hun uh, papieren op orde om echt vanaf vandaag te gaan verkopen. Maar het gaat dus gebeuren vanaf nou ja, uh, nu eigenlijk, hè? dan kunnen ze dat gaan doen. Wat voor soort winkels zijn dat?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 in zekere zin uh, toe te staan, maar meer als een soort gedoogbeleid. Colorado is echt de eerste staat waar het gewoon legaal wordt. Onze correspondent Wouter Zwart vanuit Washington hoorde u. Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe wetten, nieuwe regels en nieuwe maatregelen die in werking gaan. 1 januari is traditioneel een dag waarop veel verandert, niet alleen op de radio. Bert van Sloten zit samen met Tom Huiskens van de bovenwachte Veranderingen op autogebieden op een rij. En dat doen ze op een plaats waar veel auto's zijn. We zijn er speciaal voor naar onze eigen parkeergarage gegaan hier bij de NOS. Om met Tom Huiskans eventjes te kijken van wat er allemaal gaat veranderen uh, dit jaar qua auto's. Nou om te beginnen staan we hier zo op een parkeerplaats uh, voor de stekkertjes. Uh, daar staat normaliter de auto van de directeur, maar die is er vandaag nog niet. Uh, wat gaat er daarvoor veranderen? Nou, afgelopen jaar was het zo dat voor elektrische auto's en voor eigenlijk alle auto's met een maximale CO2-uitstoot van uh, 50 gram per kilometer... 0% fiscale bijtelling gold voor zakelijke rijders, voor het privégebruik. En vanaf 1 januari is dat 4% voor elektrische auto's, puur elektrische auto's. En 7% voor auto's met een stekker tot een CO2-uitstoot... Van 50 gram tot en met 50 gram. En dan heb je nog allerlei subsidieregelingen voor ondernemers, eh, fiscale aftrek, et cetera. Die regelingen worden versoberd. En dan gaan we eens even kijken. Er staat daar verderop zo'n uh, zo oud bakkie. Uh, een oldtimer noemen wij uh, dat. Wat, wat gaat er daar veranderen? Ja, daar is een nieuwe regeling voor uh, van kracht. Uh, voor oldtimers op uh, benzine. Maximaal 40 jaar oud. Daarvoor uh, moet maximaal 120 euro aan wegenbelasting per jaar worden betaald. Onder de voorwaarde dat je ze in de wintermaanden binnen laat staan. Maar oh, dan mag je niet de weg op? Nee, december, januari, februari moet hij binnen blijven staan. Dat geldt nu nog niet. Deze januari uh, nog niet. Dat gaat vanaf uh, komend jaar uh, gaat dat in. Uh, vanaf komende december. Um, maximaal 120 euro uh, voor uh, diesel en uh, LPG. Uh, ...moet gewoon de volle met betaald worden. De uh, overheid heeft nu helemaal besloten. Die hebben het bekeken en die hebben gezegd... Van, nou, ...als je een uh, auto ouder dan 25 jaar hebt die op diesel rijdt of op LPG, dan heb je daarmee het voornemen om dagelijks te gaan gebruiken. En daar was de vrijstelling nooit voor bedoeld. En dan ook wat er natuurlijk in uh, de auto's gaat. De benzine, de LPG ja. en uh, niet tevreden ook de diesel. Benzine, uh, daarvan wordt de accijns voor inflatie gecorrigeerd. Het is nu ongeveer anderhalve cent duurder dan uh, op 31 december. Per liter. Uh, diesel uh, 4 tot 5 cent duurder per liter. En daarmee komen we boven het niveau van uh, Duitsland en België. Uh, LPG, niet schrikken, uh, ruim 9 cent per liter duurder. 9 cent? Want? De, de accijns op LPG was eigenlijk al heel erg laag. En uh, de overheid heeft besloten: A om begrotingstekorten natuurlijk uh, te kunnen dichten, maar B ook om het meer gelijk te gaan trekken met andere brandstoffen om dat in één klap heel fors te gaan uh, verhogen. Dat was al afgesproken in het regeerakkoord van oktober 2012. Dan hebben we alle maatregelen uh, gehad... waar de automobilist het komend jaar mee te maken krijgt? Uh, nou, nee, want als je een nieuwe auto gaat kopen in uh, 2014... dan krijg je voor het eerst te maken met een uh, kentekenkaart in plaats van het al oude papieren kentekenbewijs. Je krijgt een pasje mee uh, met een chip erop. Loop eventjes mee, ja. dan gaan we naar uh, uh, mijn auto... Uh... Sommige luisteraars weten dat ik een Peugeot rij En uh, die staat hier uh, geparkeerd. Maar ik uh, ben zo gehecht aan die auto. <laughs> Hij heeft nogal veel kilometers gereden. Laat ik het zo eens even zeggen. Kijk. Uh, nou... Hoeveel staat hij? 325.000 en nog iets. 325.000. Nou, daar mag je dus uh, vanaf 1 januari ook niet meer aankomen. Dus haal het niet in je hoofd om die teller uh, terug te laten draaien om de opdracht toe te geven. Want uh, vanaf 1 januari ben je daarvoor strafbaar. Nou, geen mannetje die voor de verkoop, want dat is het dan altijd hè, waarom je dat doet, dat je hem eventjes uh, een tonnetje naar beneden haalt. In de meeste gevallen is dat inderdaad de reden. Nu moet je een hele goede reden hebben om dat wel te kunnen doen. Bijvoorbeeld als je, die teller, die kan natuurlijk stuk gaan. Die kan vervangen moeten worden. Uh, maar dan moet je echt een formuliertje gaan aanvragen, invullen bij de RDW. Dat moet je ook altijd bij de papieren hebben. En dan mag het wel. Maar uh, ga er maar vanuit, de 95% van de gevallen, uh -uh, no-go. Goed, dat verandert. Dan nou doen we de auto weer even dicht. En op slot. Um, maar er verandert nog iets... Namelijk voor uh, de wat ouderen in, uh, in Nederland. Ja, keuringsleeftijd voor het uh, verversen van het rijbewijs. Uh, gaat van 70 naar 75 jaar. Hier zo staat zo'n uh, zo auto um, die in die zuinige categorie valt. Maar waarvoor je nu opeens wel wegenbelasting moet gaan betalen. Ja, dit is een uh, Citroën C1. Uh, de de, de drieling Citroën C1 Peugeot 107 Toyota iGo, Extreem populair de afgelopen jaren. Vooral omdat daar geen wegenbelasting over hoeft te worden betaald en ook geen BPM bij aanschaf. Vanaf vandaag geldt er hier dus inderdaad wel wegenbelasting voor, voor dit type auto. Alles boven de 50 gram. En is dat veel? Nee, voor zo'n benzineauto valt dat best mee, want dat wordt berekend op basis van het gewicht. Maar als je bijvoorbeeld een Volkswagen Polo Blue Motion, dat is een diesel, of een Skoda Fabia Greenline hebt dan moet je daar ook de dieseltoeslag over gaan betalen. Dat kan nog wel eens oplopen tot zo'n uh, 1000 tot 1200 euro per jaar. En dat is dus iets uh, waar wellicht veel mensen van gaan schrikken... als ze voor het eerst die blauwe envelop op de mat krijgen. Tom Huiskens van de BOVAG in gesprek met Bert van Sloten. Herman Pieter de Boer is vannacht overleden, u heeft dat gehoord. De Boer was onder andere liedjesschrijver. Hij schreef heel veel die liedjes voor Lenny Koer, Visite. Lenny Koer was ook lange tijd zijn partner. Maar ook voor uh, Ramsje Shaffi, zoals bijvoorbeeld deze, Laat Me...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 Zo gedaan. Laat me. Laat me. Laat me mijn eigen hart. Laat me. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Van Ramses Shaffi, het werd geschreven door Herman Pieter de Boer. Vannacht overleed hij op 85-jarige leeftijd. Het is 11 minuten voor acht. De dorpsupermarkt heeft het moeilijk. In 2003 waren er nog 1900 kleine supermarkten. Nu zijn dat er nog 1400. Dat blijkt onder meer uit cijfers van het vakcentrum... de brancheorganisatie voor de zelfstandige supermarkthouder. De kleine supermarkten kunnen de concurrentie met de grote niet meer aan. Gisteren verloor het dorp Latrop in Twente zijn enige supermarkt. Na ruim 180 jaar sloot de buurtsuper tegenwoordig een troefmarkt de deuren. Jos, dus, af! Die Pris eiland is meest leeg. Zijn zuivelkoeling. Het broodrek is leeg. We hadden brood van de warme bakker. Het werd iedere dag gehaald. Uh... Wat doet u nu om dit zo te zien? Pein, de... Pijn. Pijn, toch. Ja. Ja. We hebben 20 jaar hierin geïnvesteerd.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 De omzet is er niet meer en de, de omzetsnelheid is er niet meer. Ja, Hans. Hans uh, en wat uh, ja, uit uh, het, ja, ja, het is niet ons. Bedankt in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Prettig Huisling. eigenaar Hans Japink. We gaan erover doorpraten met Dirk Mulder, sectormanager Food and Retail van ING. Meneer Mulder, welkom. Hier zo vroeg al, s ochtends, op Nieuwjaarsdag. Het was vroeg op. Ja. Hartelijk dank. En gelukkig nieuwjaar. Ja. Gelukkig nieuwjaar. Zeker, de beste wensen. Maar ja, dat geldt niet voor deze ondernemer. Die moet zijn deuren dus sluiten. Uh, hij zegt, we kunnen niet op tegen die grote, Tegen Albert Heijn en al die andere groten. Die kunnen veel kleinere marges rekenen. Is dat de kern van het probleem? Uh, dat klopt. Uh, er is de laatste jaren is er enorm veel focus geweest op prijs. Uh, in het supermarktkanaal. Uh, dat is waar de, uh, de, de supermarkten met elkaar mee concurreren. Uh, dat betekent lagere marges en dat betekent dat je meer producten moet verkopen. Zoals eigenlijk al uh, net verteld werd. En uh, ja, daar heb je grote supermarkten voor nodig. Dus de kleintjes hebben het moeilijk. Maar ik zie aan de andere kant ook een tegenbeweging uh, ontstaan. Welke? Nou, uh, uh, laat ik zo zeggen dat de kleine uh, supermarkt ook weer aan het uh, terugkomen is. Alleen dan in een nieuwe vorm. Hè. Je ziet uh, in, in de grote steden, zie je vaak toch de allochtone supermarkt. Uh, waar, waar de ondernemer zijn uh, versproducten uh, uh, nog s ochtends bij de markt haalt. Dus echt uh, uh, lekkere groente, fruit en goed brood uh, heeft liggen. Uh, je ziet op... Uh, High traffic uh, locaties, dus waar veel mensen komen op uh, stations, uh, um, uh, op universiteitsterreinen, zie je kleine supermarkten ontstaan. Maar zijn dat, dat zijn volgens mij kleine filialen van die grote supermarkten. Nee hoor, nee. Uh, uh, juist uh, een, een organisatie als SPAR, die bekend is toch van, uh, van, van de kleine uh, supermarkten, zie je nu met dat soort nieuwe concepten komen. Maar die hebben dus iets te bieden, iets extra's te bieden, waardoor dus de klant iets meer wil betalen. Dat klopt, ja. ja. En dat zit hem dan bijvoorbeeld in vers? In vers of in gemak. Uh, Kant-en-klaar maaltijd. Uh, of, of een, een broodje wat we, wat we willen halen met een, met een lekkere smoothie erbij. Of een, uh, of een ander sapje. Maar hebben die kleinere supermarkten dan geen last van die kleinere marges? Uh, die, hebben, die vragen een iets hogere prijs hè, dan, de, dan, dan de gemiddelde uh, supermarkt. Uh, dat kunnen ze ook en omdat ze natuurlijk toch op, op gemak en op vers uh, hun uh, assortiment richten. Uh, ja, daar, daar zit natuurlijk een, normaal gesproken een iets hogere marge op dan zeg maar, de gangbare uh, gemiddelde boodschappen. Dus we hebben het eigenlijk over uh, het probleem dat de kleine supermarkten alleen in dorpen verdwijnen. In de steden gaat het dus relatief goed. Uh, nou laat ik zo zeggen dat je in, st in steden heeft gemiddeld gezien de kleine supermarkten natuurlijk ook lastig. Alleen je ziet daar een nieuw... Uh, zeg maar een nieuwe buurtsuper ontstaan. En inderdaad, in kleine dorpen... Uh, maar dat is algemeen het probleem van de winkelier... Uh, dat de consument toch zegt van... ja, we gaan naar de grote stad om daar onze boodschappen te halen. Uh, daar is of meer beleving of uh, de prijzen zijn lager. Dus je ziet daar dat uh, de, de winkels aan het verdwijnen zijn. Maar ook daar zie je weer een tegenbeweging ontstaan. Toch wel, ja? Jawel, eh, eh, ook de eerder genoemde spar heeft dus een convenant eh, eh, ondertekend met, met de overheid om, om dat soort dorp toch eh, leefbaar te houden. Eh, dat betekent om, om samen met zijn supermarkt toch te kijken, eh, om, om, om de faciliteiten daar in stand te houden. Dat maar betekent... dit klinkt als subsidie. Nee, niet vanuit de overheid. Maar wel om te kijken hoe, hoe zo'n ondernemer uh, zijn uh, bedrijf draaiende kan houden. Ik weet van een initiatief, een supermarkt in, uh, in Brabant... die werkt met vrijwilligers uit het dorp in die winkel om uiteindelijk die winkel draaiende te houden. Mm. Maar je zou ook kunnen voorstellen... andere diensten toevoegen. Een stomerijservice of een ja. telefonieservice. Of straks met internet. Dat je daar je pakketjes op kan ja, dus, dus ook weer iets extra's bieden. Um, is die supermarkt van wezenlijk belang voor zo'n dorp? Want ik kan me voorstellen dat als die verdwijnt... dat de mensen naar de grotere stad gaan... dat ze dan ook hun schoenen en hun boeken daar gaan kopen. En dat die winkels dan ook uit het dorp weer verdwijnen. Dat klopt. Uh, en da dat is aan één kant het rare. We hebben het over de van dat soort dorpen. Uh, alleen de consument of de bewoners van dat soort dorpen. kiezen er in eerste instantie natuurlijk toch voor. om hun boodschappen te gaan halen in de grote stad. En uh, dan zien ze later. zien ze die kleine, kleine winkeltjes verdwijnen. en dat vinden ze toch zonde. Alleen uh, wat zie je ook dat. Uh, uh, ik ben nog wat meer van de oude generatie. die één keer per week mijn boodschappen doet. maar je ziet natuurlijk steeds meer jonge mensen. die zeggen: van ja, we hebben druk, druk, druk, druk. We weten niet wat we vanavond gaan eten. En dan is er dus de mogelijkheid om, om het eten, de maaltijd op dat moment in zeg maar de buurt super te halen. Maar die moet er dan ook wel op ingericht zijn. Ja, en dan is het lekker dat hij inderdaad in de buurt, in de buurt is. Ja. Dirk Mulder, sectormanager food and retail van ING. Hartelijk dank voor uw verhaal. Het NOS Radio journal mediaoverzicht. In de media uiteraard ruim aandacht voor de jaarwisseling. In de regio Rotterdam is die volgens het AD op zijn minst rumoerig verlopen. Er zijn vooral veel vuurwerkslachtoffers gevallen. Maar er zijn ook vernielingen verricht. En er waren opstootjes. Veel websites schrijven over de 51-jarige man uit Medemblik. Die is overleden naar een vuurwerkincident. Het is nog steeds onbekend wat daar nou is gebeurd. Een buurvrouw van het slachtoffer vertelt aan NTV Noord-Holland dat de man drie kinderen had. En in Den Haag en Gouda heeft de politie zeker tien aanhoudingen verricht. Dat is te lezen op de site van RTV West. Omstanders de brandweerlieden met vuurwerk en stenen. De BBC memoreert nog maar even dat vanaf vandaag Roemenen en Bulgaren overal in de EU mogen werken. En dus ook in Groot-Brittannië en Nederland. Landen die dit tot nu toe hebben tegengehouden. Om zijn electoraat niet al te bezorgd te maken, zei premier Cameron eind november dat de stroom zorgvuldig zal worden gemonitord. Hij weet zelf overigens ook niet precies hoe groot die stroom Ru Bulgaren en Roemenen zal zijn. Ik ga niet een estimate maken. Ik denk dat de laatste regering een verhaal heeft door dat te doen en de nummeren helemaal verhaal. Ik denk dat mijn job is om de juiste right controles right te houden, de juiste regels, de juiste processen en dan te zien hoe de situatie ontwikkelt. De regeringen van de landen Roemenië en Bulgarije hebben al laten weten dat er geen uittocht zal komen van hun inwoners. Degenen die het land willen verlaten om werk te zoeken... hebben dat namelijk al lang gedaan. Al dus een woordvoerder tegen de BBC. Voor aandelen een ongelooflijk goed jaar, meldt onder meer de New York Times. Voor Wall Street was 2013 het beste jaar sinds de eind jaren 90. Met een stijging van 26% op de Dow Jones en 38% op de Nasdaq. Wel zijn sommige beleggers bezorgd dat die groei iets te veel op lucht gebaseerd is. En lang niet alle koersen stegen. Voor de goudkoers was het een heel slecht jaar. Die daalde met 28 procent. Der Spiegel luidt het nieuwe jaar in met een fotoreeks. Indrukwekkend is de uitbundige licht- en vuurwerkshow in de haven van Marseille in Frankrijk. Dat dit jaar de Europese culturele hoofdstad van het jaar is. Verder ook veel opmerkelijke hoofddeksels: van berenmutsen tot hanenkamp pruiken en diadeemsmet. Of is het diademen met sterren? Dat laten we even in het midden. Goed. Spaanse krant El Pais schrijft op de website dat 2013 het jaar was van het Amerikaanse homohuwelijk. Dat is niet meer te stuiten, volgens El Pais. Afgelopen jaar kwamen er negen staten bij waar dat huwelijk erkend wordt. Daarmee zijn er nog meer dan dertig staten te gaan. Maar volgens El Pais is het tempo waarmee het afgelopen twee jaar gegaan is... een teken dat de trend naar gelijke rechten voor homoseksuelen ingezet is. New York Times nog even schrijft over de eerste werkdag van de nieuwe burgemeester, Bill de Blasio. Volgens de Amerikaanse krant krijgt de Blazio het waarschijnlijk meteen voor zijn kiezen, want morgen avond worden de grote hoeveelheden sneeuw verwacht. Nou, Lees u de New York Times. Tot zover dit mediaoverzicht. Meer over de oudejaarswisseling hoort u zo dadelijk na acht uur. Blijft u luisteren.